Kees Groot met het NOS-journaal. Bijna alle fractieleiders in het Europees parlement... hebben de Griekse premier Tsipras aangevallen... in een debat over de crisis in zijn land. Tsipras kreeg van alle kanten kritiek... vooral van de liberale fractieleider van Hofstad... en van de Christendemocraat Weber. Weber zei dat Tsipras het vertrouwen in Europa wegneemt... en zijn eigen bevolking niet de waarheid vertelt... De Belgische oud-premier van stelde Tsipras de vraag hoe hij later herinnerd wil worden. Als echte leider of als valse profeet. Tsipras zei zelf dat Griekenland enorme inspanningen heeft verricht... om zich aan te passen aan de wensen van de Europese geldschieters. Ook zei hij dat het Griekse volk is uitgeput en dat er licht aan het eind van de tunnel moet komen. De Colombiaanse guerilla-beweging FARC zegt bereid te zijn de wapens een maand neer te leggen. De eenzijdig staakt het vuren moet op 20 juli ingaan, meldt het Britse persbureau Reuters. De eenzijdige wapenstilstand moet een impuls geven aan de vredesbesprekingen die de Colombiaanse regering en de FARC in de Cubaanse hoofdstad Havana voeren. Die dreigen te mislukken door toenemend geweld tussen beide partijen. Bemiddelaars riepen daarom gisteren op tot de-escalatie. De Italiaanse politie heeft voor meer dan 1,6 miljard euro aan bezittingen in beslag genomen van vijf leden van een Siciliaanse familie. Ze zouden banden hebben met de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. De politie in de regionale hoofdstad Palermo zegt dat het om een van de grootste maffiazaken ooit gaat. De vijf zijn tussen de 60 en 80 jaar oud en werden door de maffia geholpen om bouwprojecten binnen te halen. De politie heeft onder meer beslag gelegd op bankrekeningen, vastgoed en inboedel.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 In de Randstad op de A1 namensvoort Amsterdam tussen naar de West en Muiden 5 kilometer. Daar stond een kapotte vrachtauto. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Henrik Doanbach en Sliedrecht-Oost 6 kilometer. Richting Rotterdam 9 kilometer tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. De nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels wel vrij. Toch kan het verkeer naar Rotterdam beter omrijden vanaf knooppunt Gorkum via Breda-Roosendaal. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda langzaam rijden bij Moordrecht over 3 kilometer.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 Is de zomer van ZFM met, met nu de muziek Boulevard. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb plan en ducks. Ik heb plan en dux. Als je bitch wil chillen is het geen probleem.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 En drugs. Ik heb blank en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb blank en drugs. Ik heb blank en drugs. Als je bitch wilt chillen, als je bitch wil chillen, als je bitch wil chillen, als je bitch wil chillen, als je bitch wil wil chillen, wil chillen. wil chillen, Als je wil chillen. Wil chillen. Ik een mix van Docta, Silja, en Oh, ik heb een beetje iets met mij, toen zei zei. je suis Oh, je parle petit peu français. En ik sei. I'm Op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Zandvoort.nl Ik ben niet je en mo, Mio, en we zijn vrienden. Kan je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 still be you